Jelmers journaal in kleur We mogen binnenkort weer naar de stembus. Ditmaal voor de lokale politiek, oftewel de gemeenteraadsverkiezingen. En ook in jouw eigen gemeente wordt veel besloten over thema's als LHBTI acceptatie en emancipatie. Daarom staat dit journaal geheel in het teken van die politieke besluitvorming met het oog op de verkiezingen in maart dus.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 Jolmer journaal in kleur